De medewerkers kregen eerder een waarschuwing van de tuchtrechter. Automobilisten die een rood kruis negeren... worden binnenkort mogelijk geflitst. Langs de A28 bij Amersfoort... komt vanaf volgende week een speciale camera te hangen. Die fotografeert zowel het rode kruis boven de rijstrook... als het kenteken van de overtreder. Wie een rood kruis negeert... kan dan een boete krijgen van 230 euro. Het gaat om een proef. Als het systeem goed werkt... wordt het middel mogelijk op meer plekken ingezet. In Zweden is de nummer vier van de kandidatenlijst voor de Europese verkiezingen van de rechtspopulistische Zweden-Democraten van de lijst gehaald. Ze is ook geroyeerd als partijlid. Christina Winberg wordt verweten dat ze disloyaal is geweest en zich meermaals onverantwoordelijk heeft gedragen. Maar volgens een Zweedse krant is er een andere reden. Vorig jaar zou ze hebben gezien dat lijsttrekker Lundgren van de partij een vrouw bij haar borsten greep... Winberg zegt tegen de krant dat ze het incident bij de partijleiding heeft gemeld. Ze denkt dat de Zweden-democraten haar wegsturen om, om met haar af te rekenen. Het Openbaar Ministerie eist gevangenisstraffen van zes en zeven jaar... tegen de drie verdachten van de aanslag op het weekblad Panorama. Volgens het OM hebben ze een ontploffing veroorzaakt... met gevaar voor levens- en lichamelijk letsel... en hebben ze zich schuldig gemaakt aan wapenbezit. De zwaarste straf van zeven jaar wordt geëist tegen de vermoedelijke opdrachtgever. Het weer bewolkt, bewolking overheerst, maar de zon laat zich ook af en toe zien. Lokaal kunnen er stevige buien ontstaan met hagel en onweer. Het is 13 tot 22 graden. En dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste vertraging is er op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... door een vrachtwagen met pech. Tussen Badhoeverdorp en Amstelveen veroorzaakt dat een kwartier vertraging... en de rechterrijstrook is dicht... Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is het druk tussen Schiphol en Knopend Burgerveen. Daar heb je een kleine 10 minuten vertraging. En op de A27 Almere richting Utrecht 5 minuten oponthoud tussen Almere Haven en Huizen. En op de N247 van Amsterdam naar Horen ook 5 minuten vertraging. Dat is tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 I live in danger.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 En uh, in afwachting daarvan, denk ik, uh, ga ik weer even naar Koor kijken. Ja, Koor, je mag weer. Oh, goh! Ah. Sportovervindingen zijn zo mooi. En deze is de allermooiste die ik in mijn leven gezien heb. leven mags Held van het vader. that father in -law.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 De Jumbo Race Dagen. Driven bij Max Verstappen.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 De bochten bij naam en uit je hoofd. Nee, echt niet. Jij wel. Ik weet de Tarzanbocht en het schijfvlak. De Hugenholzbocht. De Hugenholzbocht, ja. Ernst... Hoe heet die ook alweer? Brokbeien? Hans Ernstbocht. Oh, <laughs> Ik dacht de Ernst Ja, de oud-directeur van het circuit. De voormalig okay. directeur van het circuit heeft ook een bocht uh, gekregen. Genoemd gekregen, inderdaad. Ja, ja, maar ja, over ja. de Tarzanbocht. Weet jij hoe de Tarzanbocht aan zijn naam komt?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 komde de andere kant komen. Nou, zoiets inderdaad. Maar dat heeft dus allemaal met, uh, met de volkstuintjes te ja, Wie ben jij toch altijd geweest? Die er... ja, nou, okay. maar. Kijk, kijk, kijk, kijk. Uh, onze technieker fantasie. komt er ook aan. Die wil ook wat zeggen. Maar, maar ja. weet jij ook waarom ik Thorzan heette? Oh, ja, waarom ik heette, heette ik nee. hij meer, Thorzan? Hij sprong vanaf de kast waarschijnlijk. Hij was nogal gespierd. Hij was gespierd, oh, oké. Okay. Hij kon heel goed zwemmen. En hij werkte altijd in het tuintje <laughs> zonder t-shirt. Aha. Leeft hij nog? Nee, inmiddels niet meer. Ah, en er zaten al die Zandvoortse vrouwen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 And dance some more Come on, get up out of your seat